Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De besmettingscijfers blijven even hangen op dit hoge punt, dat zei minister Hugo de Jonge net. De cijfers zijn hoog. Vandaag zo'n 9.000 positieve tests. Ietsje minder dan de afgelopen dagen. Maar de boel stijgt al dagen niet verder. Daarom vindt het kabinet het niet nodig om extra maatregelen te nemen. Je hoort de missionair premier Rutte. Omdat wij natuurlijk heel precies kijken naar hoe de cijfers zich ontwikkelen. En we zien nu op dit moment in ieder geval niet dat ze verder doorstijgen. Maar we blijven het heel precies volgen. Ze dus kan ook niet uitsluiten, dat hier over een week met een ander verhaal staan. Ik hoop van harte dat het niet nodig is. Vanaf vandaag zouden mensen ook weer thuis moeten werken tenzij het niet anders kan. En Rutte vertelde ook nog dat het de bedoeling is dat je elke dag minstens een kwartiertje je huis lucht. Ventilatie is nu ook een basisregel. Naast afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Een Nederlandse toerist van 27 die zwaar is mishandeld op Mallorca... is aan zijn verwondingen overleden. Staat in lokale kranten daar. Er komen steeds meer gruwelijke details naar buiten van de mishandeling van de Nederlander, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Deze 27-jarige man wordt daar aangevallen door een groep van 9 eveneens Nederlandse jongens tussen de 19 en 20 jaar. Hij krijgt klappen, valt op de grond en daarna wordt hij tegen zijn hoofd geschopt. En dat gaat zo lang door en de verwondingen zijn zo hevig dat hij daaraan gisteren is bezweken. Vier anderen raakten gewond. Het gevecht lijkt uit het niets te zijn ontstaan, zegt de Spaanse politie. Ze hebben de 9 Nederlandse verdachten Inmiddels in beeld, Eén van hen zit in Spanje vast, de anderen zijn al teruggevlogen naar Nederland. De Nederlandse politie zou nog geen verzoek hebben gekregen van Spaanse collega's om die Nederlanders in ons land op te pakken. Er geldt niet langer code rood voor het gebied in Limburg langs de Maas. Daarmee is het gevaar volgens Rijkswaterstaat nog niet voorbij, omdat op een aantal plekken dijken zwak zijn. Vanuit helikopters wordt de boel nog extra in de gaten gehouden. Een Italiaanse farmaceut heeft een boete van bijna 20 miljoen euro gehad. De toezichthouder heeft de boete uitgedeeld omdat het bedrijf medicijnen voor veel te veel geld heeft verkocht. Het gaat om een medicijn dat wordt gebruikt voor een zeldzame stofwisselingsziekte. Heb ik het weer nog? Zon en wolken wisselen elkaar af. kan lokaal een klein buitje vallen. Het is 19 tot 24 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door de werkzaamheden op de A7. De afslaardijk richting Friesland, daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Richting Noord-Holland gebeurde nu ook een ongeluk. Een kwartier op onthoud, de rechterreishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo is het, want uh, we zitten weer in het weekend en dat betekent dat wij weer mogen. En Zand, wat gaan we, gaan we doen? Zandvoort op zaterdag. Prachtige dag, mooi weer.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 Zo schreven diverse mensen. Wat een mooie zomer, hè, zo in Zandvoort. Ja. Racegeluiden op de achtergrond. Het zonnetje op je bol. Wat willen we nou nog meer? Nou ja, het live volgen via YouTube van de races. Van de toch heerlijke raceclassics. Vroeger hoe heette dat: de Historic Grand Prix. En ja, ook met dus veel weinig of geen Engelse deelname. Dat was toch altijd het grootste deelnemersveld tijdens de Historic Grand Prix.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 En wij hebben de taak muziek. Klassieker klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM Womack en Womack en de T-Drops. Mm. Zon, zee, strand en het geluid van de zomer. CFM hoor je nu overal. The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. Een grote zomerhit van alweer vele jaren geleden. Deze van hier met uiteraard die lekkere zeegeluiden erbij. Jorden, the de Summer is Magic op een zonnige dag in Zandvoort. Het is even na twee uur geweest. Welkom bij de Zandvoorts Radio. We hebben altijd het Zandvoorts nieuws in het kort. En zo ook nu weer. Verschillende reddingsbrigades in Noord-Holland... zijn afgelopen week verzocht met spoedbijstand te verlenen in Limburg.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 Uh, mede dankzij het weerbericht van uh, Rico Schreuder. En als je het uh, nog niet gedaan hebt, een vrijdag nemen. Aankomende vrijdag. Uh, op de... Goed zo, Rob. Ja, ja, nee, heel goed. Uh, <laughs> ik begrijp hem. Okay. Het uh, weer is uh, ook na te lezen op onze ZFM-app. Uh, Kijk daaronder Meteo Zandvoort. Dat was het weer. straks veel meer nieuws en informatie uiteraard. Waaronder inderdaad ook het gesprek met Ernst Brokmeijer van de Sandvoortse Reesmigade. Maar dat is niet het enige hoor. Dus wat je moet doen is gewoon lekker blijven luisteren naar het geluid van Sandvoort. Al 30 jaar, ruim 30 jaar. CFM, goedemiddag.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 How would you like to fly? That's how my queen should ride But you still deserve the crown Or hasn't it been found? Mama, listen So I'm I feel for you feel for you I feel with me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 Don't it come on? It feels like off this up. Come on. Can I leave yeah. with you? Lady. I don't know, but should feel about.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 Moon Safa.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 Nee, hier in de, regio, uh, of eigenlijk de regio's uh, zijn het de grenningspigades die de, de vloot vormen. Dus dat betekent dat de Zandvoortse eenheid een, een, een, een, een, ja, zo dat heet, een oranje eenheid is. Die bestaan uit grensbegade mensen. En er is eigenlijk een speciale boot die, uh, die klaarstaat als het nodig is. En op het moment dat dat zo is, uh, in dit geval was dat donderdag nacht om vier uur... En ...dan worden de contactpersonen uh, uit hun bed gebeld van... Hey, ...dit is het geval, uh, wil je je op dat tijdstip daar en daar melden? En uh, uh, uh, uiteindelijk... Uh,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 Nou, nah, eh, eh, een klein beetje wel, maar toch wel onverwacht. Hè. Er was natuurlijk de dagen ervoor al sprake van uh, dat het mogelijk op een paar plekken wel kritiek uh, ja, kon worden. Uh, maar wat ik al zei, we hebben een groot aantal teletons in Nederland. En twee van die teletons, die waren echt al op ja, wat een heet vooralarm gezet. Nou, eigenlijk was bij de rest de boodschap. Nou ja, we verwachten dat, uh, dat jullie nog niet nodig zijn. Alleen ja, op, uh, in de nacht van donderdag, woensdag donderdag, werd het heel wat kritiek dat alsnog... Uh,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 En er heeft zo'n team dat gedaan, Ernst. En dan neem ik aan dat het toch wel een, een behoorlijke... Ja, ten, ten eerste ben je natuurlijk de hele tijd in de weer en actief. Dus het, het vreet ook op een gegeven moment je energie. Maar dat niet alleen, ook hetgeen wat je allemaal meemaakt. En hoe je, hoe je dat op dat moment daar beleeft.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 Nou, dat, de, de, de, hier op het strand uh, moet ik zeggen: top, uh, top mensen die, die daar uh, hun werk en hun ding doen. Uh, dus daar uh, hoef ik me gelukkig uh, niet zo mee te bemoeien. Uh, daar hebben we heel veel andere mensen voor die dat kunnen. Uh, en inderdaad, voor de inzet, uh, ook regionaal, hebben uh, uh, uh, we een klein team uh, die ook daar weer zorgt als er aflossingen geregeld moeten worden. Zaken, dat dat voorbereid wordt. Dus daar, uh, daar uh, zal het de komende dagen nog wel even druk mee zijn. Nog een slotvraag wat mij betreft in ieder geval. En dan kijk ik op Jan zo meteen nog nee, even aan of hij ook nog een je, vraag Je leert het al. Rob, wat je vandaag heeft eindelijk na 31 jaar. Ja, ja, ja. Uh, ja, van het team wat uh, zeg maar, uh, nu uh, richting uh, Limburg is gegaan uh, van jullie en uh, richting, uh, ja. richting uh, België.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 Vanuit Zandvoort, die lid is bij Zandvoort, maar nu onder de landelijke vlag. Op weg naar Roermond om daar nog een aflossing te doen. en dus Samen met, een, met een, iemand die hem ondersteunt. En dus, er zijn ook aanvullende rollen die vooral de coördinatie en aansturing doen. En ja, daar zitten echt speciale opleidingen voor. Waar mensen worden getraind om in zo'n rampgebied een groot aantal boten aan te sturen. Met de lokale overheden te communiceren. En te zorgen dat de inzet zo veilig mogelijk verloopt. Nou goed dat de, de hulpverlening bij dit soort calamiteiten ook in het pakket zit van een, van een lifeguard. Dus ook dat als je lifeguard wilt worden bij de reddingsbrigade, dan weet je dat het ook bij het pakket gaat horen. Precies. Hebben jullie trouwens voldoende lifeguards dit jaar? Of zeg je van. Als er nog mensen zijn? Dit jaar, uh, dit jaar hebben we uh, best wel heel veel uh, nieuwe aanmeldingen gehad. Misschien ook wel dat vorig jaar natuurlijk uh, heel veel in het zegt iets. gaat het, het is. Dat betekent dat we dit jaar uh, ruim 30 mensen een opleiding uh, hebben laten doen. Niet allemaal helemaal nieuw, maar wel uh, 30 man uh, en vrouw uh, die hun uh, livecard diploma hebben gehaald. Uh, maar voor de toekomst, we kunnen altijd...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 Ja, volgens mij is dat nationalereddingvloot.nl. Nou, nou, ongelooflijk. <laughs> makkelijker, Geweld, makkelijker kunnen we het niet <laughs> maken, Ernst. Goed, ge ja, dat is goed. Geweldig bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen, neem eens lekker slokje water... zonnebrilletje en een parasolletje. En uh, kom even tot dus. Bedankt voor deze uitvoerige uiteenzetting... en duidelijke, duidelijke ver verhaal ja, over het... En, uh, en voor jullie daar, uh, fijne uitzending nog. Komt goed. dankjewel Ernst. En uh, tot de volgende keer. Yo, dawg. Oi, oi.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 philosophy